Dus wij staan nu op de pagina KUV WAV, de volgende pagina 106 HASSULAM Dat klopt, ja? HASSULAM de rechterkolom, de regel 1 voor 16 regeltjes nog, en dan zo uh, so we iets anders doen, want het is wel vrij pittiger, prettig, pittige oot. En ook de volgende oot is, is zeer, zeer beeldig, maar wij moeten nog stap voor stap dat doen. We zijn zomaar één regel schmee de hau, arië. Uriel. Twee. De anpawee, anpawee, arije, dubbele punt. De regel 1. We zijn maar en dat is wat hij zegt, dus over schmijde, ajo, de naam van deze arije, van deze leeuw is Uriel. Herinner je nog, daar ook in dat vers, vers van, was het ook zo stond het ook, dat twee uh, Uriel, dat hij sloeg twee, die uh, Beniahu, Beniahuyade, die sloeg twee, twee, Orieel. Twee, de Anpawe, Anpe, Arie, hij zal zo, zo, zo, zo uitleggen dat. dat zijn gezicht is, is het gezicht van. De leeuw. Van leeuw dubbele punt. Oh, nu, let op, nu gaat je dat ons zelf uitleggen. Want de naam is zij, soort Uriel. wat betekent dat? Let op, dubbele punt. Sot Shem Kel alef, lamet, hu, drijacheset, šehu, sot Yamin varie. Ahoe. Shehoe or vier. Ach, he's Nikra or i Kel alf. Ja, or i el. Klo A or vijf. Anim shag me asem kil. Kijk nou in deze taal hoe de heiligheid zit in de taal zelf. Kijk, in dit woord zelf. Twee. Naar de dubbele punt. Sot, Shem, Kel. Het geheim van de naam keel, Dus, Alef, El. Alef, Lamet. We hebben gezegd, dat is dan in inbedding. Wanneer uh, Hashem is ingebed in de gesed. Dat is dan Kel. Dus, hij zegt zo, so, het geheim van de naam Kel. Ik zeg het Kel, omdat het de naam van de Hashem is. Hoe, ha -hesed. dat is gesed. Dus ook in het Oraal, als je ziet het, de naam vaak wordt ook gebruikt, Kel. Kel, Hashem, Elion, Hashem wordt zo veel gebruikt. Dan weet je dat als het El wordt gebruikt, Alef, lamet, alleen dat niet Elohim, maar alleen die twee. Dat is Geset, alle Dan is het Geset. Dan is het barmhartige schepper. Wat is het? Dus Sot Dat is dan genadig. Wanneer men zegt genadig, dat men bedoelt dat. Yamin, dat is de rechterlijn. Ja, Geset, hij staat aan de rechterlijn. We haar Jehu en deze leeuw. Hoe oor ha Geset? Die, het licht, Geset, zoals boven gezegd, dat We hebben gezien: ja, dat het Arië, dat, het, dat, het, dat, het, dat het, het, het hoge licht, dat komt van de Geset van de Bina. Op, af op die, op dat Oorgozer. Op dat orgozer dat die prooi-stukken. Nekra Uriel, hij zegt dit, en die, en dat, en die leeuw nog een keer dat het licht geset is, zoals boven gezegd werd. Heet, let op, goed kijken naar het woord. Ori el Klomar, dat wil zeggen, ha-or, kijk, or, zie je dat? Or, ha-or, betekent het licht, maar zit wel licht. Hetzelfde letter, zie je, net als de, de eerste, het eerste component van die, van die van hetzelfde van woord, oriel, dan door een streepje is het verdeeld in twee. Dat het eerste component is or. Oor betekent licht. Ja, of niet? En keel betekent geset. Klomar, dat wil zeggen, oor het licht vijf hanim shach, dat aangetrokken wordt, Me Hashem keel, van de naam keel. Zie je dat? Dus Ik had gezegd dat het de naam Hashem is dan keel is ingebed in de geset, Maar hij zegt het nog fijner, dat het licht dat aangetrokken wordt van de naam keel Punt, Opanav zes Basoda kadu, katu, of elayamin l'arbatam. batam. Ogo is zeer belangrijk wat hij ons zegt. Vijf, upanav elayamin, en zijn gezicht is gekeerd naar rechts. Shehusot, haspaa. let op wat hij zegt. Dat is het geheim van het geven. Ja, rechts is geven. Basoda katu, en in het geheim van wat geschreven staat, in de Iegeskel, in de Jesekiel, waar, waar hij in het begin, aan het begin van Jesekiel daar beschreef hij de Merkava, de wagen. Dat is, daar staat opnieuw, Ariel goed opletten. En het gezicht van de, van de leeuw is, is aan de, recht, aan de rechterkant omdat het geset is. Dus eigenlijk de hele Merkava is dan, is, de, is, is die vier, is gesed gora, te ver het helemaal goed. Larbatam batam voor alle vier, naar alle vier, alle vier, vier, vier kanten, vier windstreken, maar ook aan alle vier dieren die er zijn. Drie dieren die, die, die en een mens. Maar kijk naar wat je zegt, dan zien we dat rechts is licht, ja, rechts is geset, acht we Z. Schomer, Schme de Hahu Kalba, Biladan Deichen, Schme de Lav Ihu, Bechladadam Ella Kalba. 8. We zijn schommeren, dat is wat hij zegt. de hahukarba, de naam van die hond is Biladan. Is Bil, bil dat we zo hebben uitgelegd. Geen mens. 9. Nee. de lav, de naam, betekent zijn naam, is. De lav, je hoeft dat hij niet. In a, dat hij behoort niet tot, de, tot de, de mens. Ella kalba, maar is hond. Dubbele punt. Tien. En dan zien we ook indirect dat wanneer de mens nog in de toestand is, wanneer hij wil alleen maar ontvangen voor zichzelf. Als iemand werkt al aan zichzelf, dan is het al een mens. Al, al lukt het hem nog niet. Maar als een mens alleen maar ontvangt voor zichzelf. Dan is hij nog geen mens. Dan is hij nog Biladam. Het kan prachtige, mooi uitzien. en erg goed uitzien. aardig uitzien. Etcetera. Maar wat van binnen is. Dat is de mens. Die, en nu gaat hij ons uitleggen. Tien. Kijk wat die ons uitlegt. Ki Hazairan pin nikra Adam. Ba'at sheyes bo mochin Elf. El shehosod Adam, begematria trema. Dat weet je, kijk wat die zegt. Ki Hazairan pin van te pin nikra Adam. Heit Adam. Mens baet in de tijd she jesbo mochen mi bina, wanneer hij mochen ontvangt van de bina zeer aan altijd ontvangt mochen van de bina eerst, dus ontvangt van de mochen van de bina via de nehi van de bina netzer God is zod van de bina dus wanneer hij die mochen heeft dan hij die Adam goed kijken wat dit is Adam elf zot dat dat is het geheim van alef dalet Mem gematria ma, die gematria hebben van ma, dus als we nemen dan de, ja, nemen we dan de gevuld met alef, dan wordt het ma 45. Maar dat is alleen wanneer die mogen ontvangt. En wanneer, en nu tussendoor, als, als het ware de conclusie, een kleine conclusie is, wanneer ontvangt men mogen, dan, wanneer man is. Eindelijk. Wanneer er geen man is, men kan geen mogen ontvangen. En wanneer, is de men, wanneer wordt men mens? Wanneer men, mag, wanneer men mogen ontvangt. En wanneer ontvangt men mogen? Als men man kan doen opsteken. En wanneer kan men man op doen opsteken? Wanneer men bereid zijn of kracht heeft om, heeft, om te geven. Uh, elf. Weesot bina gud tval vashpa hashpa ha she-al-keen am-ru vraha a tem der tin adam en u-chut-keke wat je nu ons vertelt anhand wat vadwee benet net gehad elf weesot ha-bina enet geem van de bina Uwashpa'a is geven, binai is altijd geven, 12 zoals boven gezegd werd. Zal kennen Adam, ze dat, daarom zeiden de Torah En dat op Atem kruim Adam jullie heeten Adam. Dus zeiden die de Torah leren, lishma. zeiden die leren te geven, heeten Adam. Waarom? Adam betekent dat het zeer Pien. En de mens hier op aarde is net als Zeran Pien. Israël is Zeran Pien hier op aarde. Dan, wanneer is, äh, Israël ook ontvangt, net zoals Zeran Pien van het Zeeuw ontvangt, licht, mochin van de Bina. Dan word je ook Adam, mens. 45 gematri. Velo umota au lam kroim Adam, Mishum de Kol Heset 14 de Abdin, legar meyu, hu hu 15 de Abdin. Daar is geschreven in het traktat Yvamot. Ve Velo omot au lam kroim maar niet de volkeren van de wereld heten Adam. Dat betekent uh, niet uh, zij die ontvangen voor zichzelf, so alleen voor zichzelf so de kerim, de kabala zie dat? Mishum, de kol de avdin, omdat alle chesed wat zij doen, alle genade die zij doen, al die ontwikkelingshelden die zij geven. Legar mee, hoe de avdin voor zichzelf doen zij dat. Voor zichzelf doen zij dat. Dus niet omwille van het geven. Het is een politiek. Het is ook de mens doet precies hetzelfde. Waalken nikra biladan, kijk nou wat die zegt ons. Shahem zestin notrikon bal Adam ki. Mem midhalef het banud. Goed, goed kijk naar die. Hoe dat geweldig is, swaftin. Waalken en darum nikra biladan, darum is die. Is die hond die heet biladan, niet biladam, niet Adam. Adam wanneer de. Adam betekent mens wanneer die. De kracht om mogen te ontvangen. Maar die, deze heet Biladan. Dus zonder, en dan, Shehem, dat is, dat zij, dat dat is, die, die letters uh, van Biladan, dat zijn de noten, dat zijn de uh, afkorting, dus weergegeven uh, als Bal Adam. Dus geen mens. Die mem met banun van nun. Want bij hen, wat betekent dat de mem, de letter mem, ver, ver, verandert in nun? Betekent dat naar eigenschappen, qua eigenschappen betekent niet zomaar de letter verandert, maar bij de, bij de mens die, let op, bij iemand die, zoals bij de hond wat je zegt, dat bij iemand die, die ontvangt omwille voor zichzelf, alleen maar omwille voor, voor zichzelf, bij hem naar krachten, die la, de laatste letter mem verandert in, in nun. En dan aan de voorkant wordt nog bet, bet, lamet toegevoegd aan hem. Dan hebben we dan Bil Adan. Dat is dan die, die formule van de mens, wat de zogenaamde ons verteld de formule van de mens die alleen ontvangt voor zichzelf duidelijk gewoon eh, gewoon werken maar gewoon wat wij hebben geleerd is al flink genoeg en we gaan niet verder nu eh, we hebben zo bijna een pagina gehad van de volgende ooit is ook ik pittig, doen we dat volgende keer, maar nu, vorige keer waren we niet klaar met het belangrijkste, met het werken in de linkerlijn. Want je ziet het wel in de rechterlijn, in de rechterlijn is, wat is een rechterlijn? Alleen maar geven, ja. De mens zegt, oké, okay, ik heb ik, heb, ik wil niet re, geen rekenschap houden met mijzelf. Maar alleen wil ik alleen maar mij verbinden met de schepper. Wat betekent dat? Er zijn in elke parsoef, alles bestaat uit een kinsverhoed. De kilim en oftewel boven de gezet en onder de gezet. Ja, vanaf de tweede simszone. Boven de gezicht Ik ga een beetje scherp voor mijn ogen voelen. En boven de gesee. Vind je hier niet verder Dus, uh, boven de gesee en onder de gesee. Goed te onthouden. Boven de gesee, dat zijn de kilim van het geven, ja of niet? En onder de gesee, belangrijk, wat ik van nu ga door de rest van de les, proberen we dat werken eraan. En eenvoudig en helder moet het zijn. Onder de gesee, dat zijn de kilim, de kabbala. Ja? Waarom spreken wij soms van rechts en links, en dan soms spreken wij van boven beneden? Wanneer wij spreken en willen, we ook zet de zogenaam spreken of wat dan ook, wanneer er willen wij eh, accent leggen op het eh, aanwezig zijn van geset of geen geset, dan spreken wij van, van rechts en links. Ja? De verhouding rechts-links. Bestaat in het, in, het, in het heelal rechts, links, in het geestelijke. Natuurlijk niet, daar zijn allemaal krachten. Maar, maar wij spreken dat op die manier om, om te begrijpen hoe dat werkt. Dus als wij zeggen, als je hoort ergens rechts en links, betekent rechts vol van chassadim. Volmaaktheid, vol, Madrid, vol van, van licht, van chassadim. En links geen chassadim. Dan zeggen wij, spreken wij dan rechts en links. He? Daarom spreken, spreken we ook van het werk in de rechterlijn en in de linkerlijn. Wanneer wij zeggen dat. Um, spreken van het aanwezig zijn van het licht Chogma. of het ontbreken van het licht Chogma. dan spreken wij van hoog en laag. Van paniem, gezicht en. Uh, en achor. En achterkant. Ja, dus paniem. Boven de gezee. Als we spreken boven de gezee. Onder de gezee. Dan betekent al dat wij hebben het over het licht hochma. Ja. dat Wij doelen op het licht hochma. Dan. Boven de gezee is er wel licht. Maar hochma. Ze hebben dat niet nodig. Dat doet er niet toe. Maar onder de gezee is er ontbreekt schijnen van het licht kogma. En dan kan alleen naar beneden, naar kan komen, via de eerst van onder de gazijn moet steken naar boven de gazijn, naar de middelste lijn maken en dan brengen naar beneden, gassadiem, kogma, omhuld met de gassadiem. Dat is even dat je het begreep wat is, rechts, links en boven, beneden. Um, maar als wij ook zeggen, spreken wij, dus wat hier wij spreken van eh, rechts-links, en dat spreken wij over, over, overvloedig, over rechts-links, in, ook in Shlamea Sulam in het geestelijke werk, ook bijspreken. betekent dat wij, re, aan de rechterkant is er veel ja veel volmaaktheid, eenheid met de, met de schepper. En in de linkerlijn niet. In de linkerlijn betekent, als wij spreken van de linkerlijn, uh, ontbreken van chassadim. Oké? Okay, er is wel chogma, maar ontbreken van chassadim. Ja, dan is het chassadim. dat like, is wat wij spreken. Wat betekent dat? Dat betekent uh, eigenlijk dat de Kilim de Kabbalah is ook Kilim de Kabbalah. Links is ook Kilim de Kabbalah. Alleen, that is the Kerim the Kabbalah, when vanir, vanir uh, were spoken over the Chassadim and Gorod. Chassadim and Gein chassadim, chassadim. Licht and Licht Chassadim and Gein Licht Chassadim. Dance break away from Rechts and Links. Okay. Over the rechter line where we were spoken for a year that Baruch, the Tabek Baruch, de gezegende, hij die gezegend is, die um, leunt, die hecht zich aan de gezegende. De, geze, de gezegende is de schepper. Dus als de mens hecht zich aan de, aan de schepper, en de, de schepper kunnen we... Waarom kunnen we de schepper uh, hechten ons aan de schepper? Via de rechterlijn, waarom? Ja, of klopt. Dus, waarom in de rechterlijn kunnen wij vinden Hashem, de schepper? Waarom? Overeenkomst naar regenschappen. Omdat er in de rechterlijn hebben we kilim van het geven. Ja, kilim van, of we noemen dat ten aanzien van het oorgochma, We noemen dat boven de gesedim. En ten aanzien van de Gazadim is het de rechterlijn. Ja? Dus kilim van het geven. En... Duidelijk, dat is onze kilim van het geven, door, door mij te verbinden, mijzelf te verbinden met mijn kilim van het geven, ja, of te gaan naar mijn kilim van het geven, kan ik dan de schepper zien uh, dat hij genadig is. Iedereen ziet ieder? het het fijne, wat ik nu wil vertellen van deze les, zeer belangrijk. Dus, hoe moet je dan zien, hoe kan je genade ontvangen van de, van de schepper, alleen als je dat komt, naar jouw kilim van het geven. Dus, boven, het midden, of we noemen dat rechts en links. Het is, okay. Waarom? Vanwege overeenkomst naar En eigenschappen. Maar als ik zit in mijn kilim de Kabbalah, kilim van ontvangst, kan ik geen genade ontvangen. En nu goed opletten. Dus de kilim van het geven in de mens. Dus wat we noemen dat van boven tot het midden. Of rechts en links. Is, we weten nu dat het hetzelfde is. Alleen ten aanzien van, van verschillende lichten. Dat, dat, dat zijn de kilim van het geven. De kilim van het geven, dat zijn de kilim van de schepper in de mens. Dat is niet de mens zelf, als het ware. Ja, dat is de, de kilim die in de mens, de waar de schepper zich manifesteert in de mens, uh, dat is de kilim van het geef. Oké? Okay? Dus daar. Maar dat zijn geen kilim van de schepping. Geen kilim van de mens zelf. Dus kilim, goed opletten wat ik zeg. Daarom leren wij de chogmate met, de, de, de leer van de waarheid. De leer van de waarheid, omdat je moet komen tot jouw kilim, de ware kilim, de, de kilim van de mens, van de schepping. Wat zijn dat? Dat zijn kilim de kabbalah. Dat is de mens. Dus dat kan je nooit zien aan, aan uiterlijkheden van de mens. De mens kan erg goed. Aanpassen uh, zichzelf van buiten. Maar de kerim van Kabbalah kan je niet zien bij de ander. Oké? Iedereen ziet het? Heb je dat? Begrijp je like wat ik bedoel? Dus de kerim de Kabbalah, dat is dan onder de gezij. Onder de gezij naar de, bedre, of, de link, of de linker linkerkant. Dat is dezelfde, alleen wanneer wij kerim de. Sel, de link, Kelim de Kabbalah, dat ben ik. Dat is dus de ware ik, dat is de schepping. En nu vertel ik iets wat ik nooit hef, heb verteld en dat is waar je nergens vindt. Ik bedoel, het is bijzonder belangrijk om dat te weten. En weten betekent toepassen. De mens is geschapen, eigenlijk, daar zijn. En nu praten we alleen over de linkerlijn. Goed opletten. Ja, Dus over, over de kilim, de Kabbalah Van de mens. Dus de ware kilim van de kabbala. Dus de ware mens zoals de mens is. En niet boven een stuk van hem. En nu goed opletten. En daar is geen toegang. Daar is geen NASA technologie nog aan toe komen. Dat is gewoon geestelijke iets wat de kabbalisten hebben dat gebracht. Geen religie. Kan komen. Ook de Joodse religie kan geen, heeft absoluut geen toegang daarvoor. Geen een. Geen rabbi heeft het. Er waren wel een paar. Natuurlijk altijd waren grote rabbis. Maar maar ze begrijpen niet eens waar, waar, ik waar we het over hebben. Goed opletten Daarom wil ik eerder vertellen. Dus uh, er zijn drie. Kijk, onder de mens betekent in de Kelim, de Kabbalah... Uh, is, moet zijn iets... dat een bodem is. Iedereen begrepen? het? Als iemand niet weet wat de bodem... onder hem is, dan... Hij nog, is, hij nog niet, is hij nog een kind... of uh, bedoel, nog niet aangekomen... of niet gekomen is... tot bewustzijn van zijn eigen kwaad... of zo... weet je niet wat het is. Maar iedereen begrijpt ja, dat onder de mens bestaat een bodem. Nou, er zijn drie, goed opletten, het is bijzonder belangrijk, dat jij het goed herhaalt deze les, en goed op deze les, wat ik nu ga vertellen, dat jij het zelf werkt daaraan, want het zal enorm helpen in alles. Dus, er zijn uh, drie grond, prins, grond, drie basis Bodems in de mensheid, van de mens. Verschillende. Goed opletten. Ik wilde ook een tekening maken, want dan dacht ik: nou, dan gaat dat geometrisch uh, bekeken, dat het zal niet helpen. Minder kwaad, meer kwaad doen dan het goed. Goed opletten. Dus er, er zijn drie, drie grondbodems onder de mens. En daarmee de mens geboren wordt, met één van die drie. Met, ja, met één van die drie. Dus één van die drie is bepalend bij elke mens. En dat kan men niet veranderen, goed opletten. Daar is geen ticoen voor. Daar kan men, dat is de natuur van de mens. Men kan wel werken, binnen die werken met die bodem die jij die gekregen gaat van jouw natuur in jouw uh, in jou, uh, incarnatie. Ja? Maar veranderen die bodem kan men niet. Geen, geen trans, zeg het, operatie voor, uh, om dat andere bodem daaronder jou te plaatsen kan je niet, want dat is geestelijk. Is Goed opletten wat ik probeer te zeggen. We gunnen jou iedereen dat, om dat te begrijpen wat ik probeer te vertellen. Dus er zijn drie bodems. De ene bodem, dat doet er niet toe van welke kant we beginnen. De ene bodem noem ik dan uh, een holvormige. Een holvormige mm -hmm. bodem, oftewel een deuk, dat men een deuk heeft in zijn bodem. En keil, we hebben ook over keil gesproken. Hij heeft niets te maken, dus met citra agra. goed opletten. Dat een mens geboren is waarbij hij heet onder, onder zichzelf. Misschien als, als jongeling, als jonge man die, of een mens, een vrouw doet er toe, die voelt het nog niet zo. Want dan zit je dan in de, in de roze we verwachtingen, maar als het, de mens al begint aan zichzelf te werken, ook, ook daarvoor ook, maar dat men voelt dat onder jezelf is een kuil. De bodem is een kuil. Het feit dat ik al daarover begin te praten is het al, dat is al een teken dat het al geweldig is. Dat is diepe geheimen. Als we dat kennen, dan weten we te werken met onszelf. Dus daar is de eerste bodem, goed opletten. Dat is de bodem waarbij het een soort kuil is. Kuil betekent dat de bodem niet echaal is. Echaal? Echaal, is niet echaal. Is, ja. Yeah. Hoe moet je daar straks? Eerst klassificatie van die drie bodems. De andere bodem. Andere soort, bodem is een bollige vorm. Een bollig. Uh, zeg, bollig. Mm -hmm. Of een heuvelachtig. Ja, ja we heuvelachtig. En de, de eerste kan je zeggen, oh, daalvormig. Daalvormig. En de tweede, en de, de, de tweede bodem is een speciale mens. Als een mens zo geboren is, dan blijf je al zijn leven bollig. Bollige vorm hebben. Een bepaalde incarnatie of een andere... Een bepaalde incarnatie. incarnatie. Alleen een bepaalde incarnatie. incarnatie. Kan het al helemaal anders zijn. Oh ja. Dus, maar jij, de mens moet het aanvaarden. Goed opletten. Heb oh ja. je dat? Goed opletten waar ik, waar ik probeer te zeggen. Ik zeg het honderd, ik tientallen keren dat ik oplette, Want wat ik nu probeer te zeggen. Als je weet wat je bodem is. Pff, dan ben je al. begrijp je dat? Dan weet je al. Dan weet je al wat, wat, hoe je moet werken aan je bodem. Heb je dat? dan weet je dat, dat, dat je hoeft niet een, uh, iemand anders te spelen, begrijp Als jouw bodem is een keilvormige bodem is. Als je weet dat te aanvaarden, en ik zal ook niet alleen aanvaarden, zal zeggen. Aanvaarden alleen, ik zal ook zeggen welke te moet je doen. Ja, welke correctie moet je doen. Op welke manier het werkt. Want welke bodem ook de mens heeft, altijd is er een correctie en geen van die drie... Is bevoorrecht. En je goed oplet. Dat is daarom. Waar we hebben gezegd. Spreken het. Niemand is bevoorrecht in het geestelijke. Ja of niet. In onze wereld wel. Iemand heeft een enorme uh, kop. Grote kop. Intellect. intellect die of een, weet je, een beetje zo'n uh, ruw. Uh, grof En die dan met zijn ellebogen. En die gaat allemaal uh, politiek in. Geld verdienen. Etcetera. Maar waar ik het over heb. ...is uh, iedereen op zijn eigen manier heeft gebreken... ...of niet gebreken... Uh, ...moet wel doen met zijn bodem waarmee hij geboren is. Maar als je weet welke bodem jij hebt... ...dat moet je zelf weten. Ik, heb het, ik, ik ga je niet zeggen, want ook ik dat kan niet zien. Ik kan het niet zien. Het is niet gegeven aan de mens... Om dat te zien. Nou, er zijn wel soms tekenen, maar men kan dat niet zien, want dat is niet fysiek. Goed opletten. En, en de derde bodem is uh, wat ik noem, mijn terminologie, hobbelige. Een hobbelige, is het hobbelig? Ja. Dus hobbelig, wanneer het is hobbelig. Als dus, uh, sinusoide. Ja, als sinusoide. Dus betekent. Golvend, golvend, golvend, ten, golvend, ten aanzien van de, van de, van de, van de, van de egale, van de egale oppervlakte, zoals het, uh, laten we zeggen, denkbeeldige egale oppervlakte van de bodem van de mens. Ja? dus de ene, de eerste, wat is onder die egale, egale oppervlakte, helemaal onder, ja, ook hij schommelt. Maar hij schommelt hoe alleen maar van... Let op, die, die iemand die met een, met een keilvormige bodem is, die schommelt van, van de diepe keil tot wat, tot wat minder diepe, maar nog komt niet tot de echale oppervlakte. Iemand die in bollige vorm, bollige... Uh, of, of heuvelachtige bodem heeft, is altijd boven dat de, boven de, uh, denkbeeldige, egale uh, bodem. Hij ook kan, kan een beetje een beetje minder heuvel, een heuveltje kan ook, kan ook minder lager zijn. Heuvel kan lager zijn. Dus hij kan lager voelen dan afhankelijk van, we zullen zien wat en hoe dat werkt. En de derde is waarbij de, uh, de schommelingen bij hem ook niet eerst, ook niet egaal, egale bodem, maar bij hem, ook bij de derde bodem, schommelingen zijn, kleinere schommelingen, die schommelt hoe? Klein beetje naar boven, dus net als een bollige, maar dan een klein, kleine, kleine amplitude, en dan weer schommelt hij naar een... Uh, ...duik naar een uh, kuilvormige. Maar de amplitude is kleiner. Ja, duidelijk, iedereen begrijpt het. Dus die drie grondvormen zijn er van de bodems van elke mens. Dus de ene heeft dit, de andere heeft dat, de andere... ...verschillende gradaties, et cetera, maar dat is alles. En geen, geen van die drie, geen van uh, hen... ...is bevoorrecht. Want iedereen heeft zijn eigen correcties te doen. Maar... ...jij moet weten dat welke correcties... ...jij ook gaat doen... ...dat als iemand een, een keilvormige bodem heeft... ...dan moet je weten dat in deze generatie... ...moet je daarmee meedoen. Moet je, dat, moet je daarin... ...moet je wel doen... ...correcties doen... ...maar wel vanuitgaande van... Die keilformige bodem. Wat zijn de correctie van de keilformige bodem? Wat wil ik... Wat? Nee, Ik bedoel... principe Wat moet je dan? Hij moet de keil dicht... Uh, dicht gooien. Ja of niet? Iedereen ziet het? Totdat egaliteit komt. Dus egalisatieproces noem ja. ik het. Iemand die dan... Uh, die bolvormige bodem heeft. Die moet het laten aflakken natuurlijk. Eigenlijk aflakken moet je dat. En die andere, en de derde die en dat en dat heeft, die moet ook werken aan zichzelf ook op de manier dat hij de ene aflakt en de andere op, uh, En de andere doet toenemen niemand heeft voorrang. Daarom wordt het ook gezegd, dat in het geestelijke, in het geestelijke, niemand heeft een voorrang. In de religie wel. In de religie. In de religie als die bijvoorbeeld een, een bollige, uh, hoe bolliger, hoe, hoe, hoe, hoe meer uh, hij zichzelf naar de eerste rij brengt. Ja? Hij, hij kan wel vechten. Hè? Kijk, wat betekent bollig en, en, en Kuilvormig. Bolog is vaak een mens die veel gvorot heeft. Gvorot, dus. Oh, krachtig. Dat is kracht van. Dus wat betekent. Wat betekent bolog? Bolog betekent dat die uh, te veel krachten heeft uh, uh, opgebouwd of zo so van nature heeft. boven dat gemiddelde. Boven de. de, de plaats waar waar hij absoluut één uh, is, ja, uh, uh, neutraal als het ware is, waarbij zijn krachten zijn goed uh, uitgebalanceerd zijn. Ja, maar die hebben dan veel kracht als het ware, kunnen vele dingen doen, maar alles is dan bolg. Die kunnen allerlei dingen uh, presteren, maar het is niet er komt geen einde begrepen, omdat er geen correctie is want men moet het juist uh, die bolligheid moet je weten uh, af te knabbelen dan geeft het leven dat geeft de opluchting en dat is graag de schepper wil en iemand die een keilvormig heeft die is ook die, is ook, uh, die voelt zich ook tekort te waarom is het zo gemaakt waarom heeft de schepper zo gemaakt uh, de mensheid en geen één in de wereld is die absoluut egaal is. Waarom heeft de schepper zo mens, de mens gemaakt? Heeft? Dat geen één heeft uh, die, als het ware, de bodem, dat die helemaal egaal is. Omdat, Waarom? Omdat, wat is geschapen in deze wereld? Tekort, de ja of niet? Wat is, dus, wat is werd geschapen? De wens. De wens om te ontvangen. Wat betekent de wens om te ontvangen? Het betekent al tekort. Alleen de eindsof heeft geen tekort. I iedereen begrijpt het? Alles wat leeft, heeft altijd tekort. Waarom? Zonder tekort is er geen... Je kan, zal, je kan niet vragen. Je kan niet vragen om licht. Je kan niet vragen om... om uh, dus het is a priori al... De mens heeft tekort. Maar hoe weten wij welke tekort? Een mens weet het niet. Maar de tekort, de tekort komt juist uit de diepste tekort of eigenlijk de uitwerking van elke tekort komt door die bodem onder de mens. Dus als de mens weet zijn bodem, welk wat voor bodem is er en hij berust zich daarmee en hij weet ook hoe daarmee te werken hoe, welke tycoon hij moet, moet doen, dan is hij al half, half geholpen, eigenlijk geholpen daarmee, als hij bewust wordt van zijn bodem. Je hoeft niet te vertellen aan anderen welke bodem jij hebt, dat is jouw absolute, jouw eigen, eigen zaak, welke bodem jij hebt. Maar nu ga ik een beetje, een, een beetje in algemeen de klassificatie duidelijk, mm -hmm. Oké, okay. nu gaan we verder. En dat is dus de Kilim de Kabbalah, dat is waar, waarmee dus wij geboren zijn. En allemaal, dat is allemaal resultat, het resultaat van de Tsimtsum 11. Eigenlijk, Tsimtsum was Tsimtsum en dat is ook Tsimtsum, dat is ook de Tsimtsum bij de mens. De ene Tsimtsum is, is manifesteert zich op, de, op deze manier, de andere is op een andere manier. Wat is dan het wat is dan slecht aan de bodemvormige nee, wat is dan slecht. Wat is dan uh, wat markeert het dan als iemand bolvormige uh, bodem heeft? Ik geef je een voorbeeld. Ik geef je een voorbeeld. Je kan ook zien soms metaal, metalen oppervlakte van metaal. Ja, en van de auto bijvoorbeeld. En normaal is het zo so fijn als je koopt een auto. Ja, maar dan blijft die dan roesten bijvoorbeeld. Ja, roest. En dat roest komt bovenop, uh, boven de oppervlakte. Kan het enorm, zo'n so hele, hele, hele bollige roest komen, komen boven de, ja, boven de oppervlakte van metaal. Zo, so, het is ook een vorm van uh, uh, krachten die de mens in zichzelf heeft, die, die, oh, die dus, uh, Manifesteren ze zi, zich op de manier dat die. Dat is net als een berg bij hem. Of bij haar. Uh, berg. Uh, is veel te krachten. Krachten die, die de mens moet zichzelf ook weer altijd kalmeren. De mens moet zichzelf brengen tot de. Het tot de, tot de, tot de. is ook een vorm van, in form van ook de, de middellijn. Wat wij ook leren. Zie je dat? Het is ook de, qua die bodems is het ook een vorm van het werken aan de middelste lijn? Hoe kunnen we werken? Wat is het werk aan dit egalisatie? Wat is het egalisatieproces? Het uh, werken daaraan. Hoe kunnen we werken aan dat bodem? Want dat is het dat is de grootste tekort wat de mens voelt. Jij kan de mens alles geven, maar als die onder zichzelf voelt een kuil on, on, on, onder zijn bodem en weet niets en dat kan je, naar, door niets kan je met deze, in deze wereld kan je door niets kan je uh, bevredigen Ook de mens die bijvoorbeeld een bolvormige is, die kan, die, die gaat verder, die wordt professor, die gaat boeken schrijven, die gaat die wil Nobelprijs worden, die wil alles, wil dat. En geen genoeg. Geen einde. Waarom? Het is niet egaal. Het is geen egaal bodem. En dan de the mens wordt... Uh, um, wil bijvoorbeeld de hele wereld uh, overwinnen. Of we niet overwinnen, bedoel I meester mean, uh, zijn over de hele wereld. Over, over de hele. Overhead overheersen, over bedrijven, die gaat pushen, pushen, oh, dat is het, oh, de eigenschap van iemand die bollig is, is een pusher. Ja, van binnen. Pusher, pusher, en zijn eigen wil, wil die dan pushen, en, het is niet erg dat hij pusht, maar, overmatige pushen, zijn eigen wil, opleggen, ook opleggen op anderen. En kuilvormige bodem, iemand die met kuilvormige bodem, die heeft die krachten niet. Oké? Okay. En dat wil niet zeggen dat die beter is, begrijp je? Had die die krachten wel, misschien zou die dat wel doen. Maar hij gaat, die kuilvormen, vaak, uh, die doet het gedrag zich. Niet gedrag, maar je kan het niet zien. Maar die, die kunnen dan bijvoorbeeld uh, manifesteren zich als, uh, uh, weet ik niet. Met allerlei dingen die pacifistisch en allerlei andere dingen die dus zachtmoedige, zachtmoedige uh, humanistisch, zachtmoedig, die alleen maar die, of die dan uh, Greenpeace, well, yeah, dat is goed geschikt voor die lui, of die dan gaat zich ketenen, for, yeah, dat, on, of die gaat liggen daar voor de politie en flauwe pauwen, allerlei dingen, dat soort dingen, andere kant van de begrijp je? ook dat is niet, maar ook die, je kan niet zeggen dat het slecht is, dat is en speciaal bodem dat de mens voelt tekort op de manier dat zijn bodem is keil. Keil in zijn bodem. En dat kan je nergens in deze wereld. niets helpen. Ook de anderen, die bollen die niets helpen in deze wereld. En weet je, die willen alleen maar alleen maar pushen, pushen, pushen, de elke dag pushen. En het is geen leven, begrepen. En ze weten ook geen raad mee. Hij is zo natuur en de bloeddruk normaal op die bij die mensen zijn, bloeddruk is erg hoog weet en een suikerziekte en al die andere dingen ik bedoel preppen en ze doen allemaal ziek allemaal en de kuilvormige mensen die heeft juist omgekeerd die heeft geen ziekte, waarom? hij let op, want hij heeft andere, andere tekort dan let hij op die let op eten, let op dat, want hij kan niet bovenmatig doen, want dan is het, uh, hij heeft die krachten niet, et cetera. Dus uh, niemand heeft dus uh, op die manier uh, voorrang. En iemand die bijvoorbeeld die, wat zeg ik, die hobbe, hobbel, hobbelige derde bodem. Hobbelige derde bodem uh, die vaak uh, mensen zijn die lijken wel goed sociaal die kunnen goed vergaderingen volhouden. Ja, die kunnen wel goed vergaderen, die zijn, die zijn, want die, die schommelingen zijn lager bij hen, duidelijk. Maar die hebben andere problemen. Wie je dat Die gaan bijvoorbeeld in de, in de gemeenteraad, en andere dingen. Ik bedoel, dat is past bij hen het beeld, want zij zijn, ze zij hebben niet veel van die schommelingen. En dat vaak zijn dat erg goed, goed aardige sociale mensen, die echt uh, uh, zich zo op die manier, ma, ma, manier ma, manifesteren, dan, dan vinden ze dan plaats. Uh, maar bij hen is het zo, of een keer dat, niet zoveel, niet geen grote schommelingen, maar, wel, maar dan weer een keil. En dan weer een beetje een poesje, en dan weer, weer naar een psychiater. En dan een beetje dat. Hij oh, hey, gaat that's. een beetje verliezen. Maar dan toch wel in grote mate van die, van die, van die equilib eh, balans, dan kunnen ze wel een beetje zo vinden, maar nog een keer, het is niet werken aan zichzelf, zonder werken aan zichzelf. Geen van die drie eh, kan eh, verkrijgen, stap voor stap verkrijgen de correctie die wat wij noemen dat echaal maken. En hoe kunnen we zeggen, ik heb zelf, spreek ik mijzelf tegen, ik zeg dat het niet corrigeerbaar is. Als iemand zo geboren is met een keilvormige bodem, dan blijf je al zijn leven keilvormig, ja of niet? En die andere, hoe kan dat, dus in één incarnatie, goed opletten. Wat ik had gezegd. Het is net zo als, ik uh, geef misschien een voorbeeld. Het is net als zo bijvoorbeeld dat iemand, en ik weet niet, ik ben geen tandheelkundige ta ta ta ta of zo, maar dan iemand heeft een gaat in zijn kies. Ja, gaat in zijn kies. Hij gaat naar een tandarts. Gaat het anders hem deze kies helemaal mooi, net zoals, dat, zoals het. Natuurlijk gaat het, gaat het hem repareren. Nee, hij gaat daar een vulling daarin stoppen. Ja, of niet? Dat voeding, de vulling daarin stoppen. Is de vulling, is dat, is dat kies? Het dat is geen kies. Maar het helpt wel de mens. Ja? Het helpt wel de mens. Om die gat dicht te doen. Zo ook de correcties waar wij straks over spreken. Om aan te trekken. Gezet. Op van de rechterkant naar de linkerkant zal ik straks vertellen op die manier geeft men de correctie via de geset van de rechterkant aan de linkerkant waarbij men iemand die dan de keilvormige bodem heeft die verkrijgt dan een vulling door de geset die hij aantrekt het is natuurlijk niet de vaste bodem, het is niet natuurlijk de vaste uh, uh, materiaal, als het ware, van de vaste bodem. Het is maar geset, doet er niet toe. Die wordt vermengd in de linkerlijn met een beetje... met een beetje gvora, hoe. En nu gaan we dat dan even al over die spreken. Of zullen we een pauze maken? Dan na de pauze gaan we dan over die spreken. Probeer het. Absoluut, volledige concentratie, wat, wat ik probeer... Het is moeilijk voor mij om dat onder woorden te brengen, maar als je dat weet hoe dat werkt, en leer je dan, ga je dan zelf voor jezelf zien welke bodem jij hebt, dan weet je hoe ermee te werken en te corrigeren.